Nieuws van 6 uur. Jan van der Put, Achterhoek en Limburg vergrijzen. In Limburg groeit het aantal ouderen het sterkst. Flevoland bestaat relatief kort en heeft daardoor vrij weinig ouderen. Luchtvervuiling door kolencentrales kost jaarlijks duizenden Europeanen het leven. Dat staat in een onderzoek van onder meer het Wereld Natuurfonds. In 2013 was het aantal slachtoffers bijna 23.000. De meeste doden vielen volgens onderzoekers door centrales in Polen. In Nederland stierven dat jaar 620 mensen door de vervuilingseffecten van kolencentrales. Bij een zelfmoordaanslag bij een belangrijk heiligdom in Saudi-Arabië... zijn vijf mensen omgekomen, inclusief de dader. Hij blies zich op in Medina, bij de moskee... waar de profeet Mohammed is begraven. Gisteren waren er ook aanslagen in de Saudische stad Katif en bij het Amerikaanse consulaat in Jeddah. Aangenomen wordt dat IS erachter zit. Boris Johnson vindt dat Andrea Letsem de nieuwe Britse premier moet worden. Letsem is namens de conservatieve minister van Energie. In de race om de opvolging van premier Cameron gaat ze in de peilingen op kop... samen met minister May van Binnenlandse Zaken. Boris Johnson zelf is geen kandidaat. Het vertrek van de Britten uit de EU is slecht voor de ontwikkelingslanden, zegt de president van de Wereldbank. Volgens hem veroorzaakt de uitslag van het Britse referendum veel onzekerheid op de financiële markten. Beleggers steken hun geld liever in goud en staatsobligaties dan in ontwikkelingslanden, zegt de president van de Wereldbank. De Iraanse filmregisseur Abbas Kia Rostami is overleden. In 1997 brak hij internationaal door met zijn film De Smaak van Kersen. Voor die film kreeg hij op het festival van Cannes de Gouden Palm. Hij had kanker, hij was 76 jaar. Het weer, vanochtend af en toe wat regen, later wat zon, maar ook een bui. En het wordt 17 tot 20 graden. Morgen minder buien en meer zon. Dit was het DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Si ce soir, j'ai pas envie de ma gueule. Si ce soir, envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la...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 Voor een con, par les gens qu'on déteste. Les rentées, vous manquez, et le temps qui se perd. Entre des jeunes usés et les vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent, à la télé chaque jour. Et les salons qui beuglent, la couleur. Ik suis pas, ik S'pas vanwege de de me... winter. S'pas vanwege de winter. S'pas vanwege de de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 De vijf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 So don't stop, stop Op tv Zie je bij Text TV op kanaal 45, 45.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 I'm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 Sommige sourire d'après minuit veut pas si Ce soir Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. ce soir, c'est ce soir, j'ai